and carry 9 ZFM. Close your eyes and you'll find When the rhythm takes over your mind We'll be swaying Music playing Dance easy Anytime Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De Belgische oud-premier Guy Verhofstadt zou een verzoek om de eerste president van Europa te worden niet weigeren. Dat heeft zijn woordvoerder gezegd nadat de Duitse krant die Weltum voor die functie had getipt... Verhofstadt stelt zich niet formeel kandidaat en gaat ook geen campagne voeren om een benoeming in de wacht te slepen. De enige officiële kandidaat is de Britse ex-premier Tony Blair. Ook premier Balkenende wordt genoemd als mogelijke president van Europa. De Nobelprijs voor de Vrede is toegekend aan Barack Obama. De keuze voor de Amerikaanse president is een verrassing omdat hij nog een jaar aan de macht is. Het Nobelcomité prijst zijn handreikingen aan de moslimwereld en zijn inspanning om de kernwapens terug te dringen. Volgens het comité heeft Obama voor een nieuw klimaat in de internationale politiek gezorgd en heeft hij de wereld hoop gegeven op een betere toekomst. Het Pakistanse leger kondigde nieuw offensief aan tegen militanten in het noordwesten. Het grensgebied met Afghanistan is een schuilplaats voor extremisten. Vanmorgen vielen bij een zelfmoordaanslag in de Pakistanse stad Peshawar 49 doden. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het was de bloedigste aanslag in Pakistan in zes maanden. Minister Ter Horst wil in 2011 geen loonsverhoging voor rijksambtenaren en politieagenten. De cao's in deze sectoren lopen tot en met volgend jaar. En voor die periode daarna kiest Ter Horst dus de nullijn. De minister roept ook de werkgevers in de andere overheidssectoren op tot een loonstop in 2011. De Vlaamse tv-presentator Felice Damiano is in zijn slaap overleden. Verlietje was de artiestenaam van André Steenmans. Hij werd in 1992 bekend als presentator van het kookprogramma Duizend Seconden. Later was hij tien jaar lang de speel van het populaire muziekprogramma Het Zwingpaleis. Verlietje was 55 jaar. Het weer, volop zon en de graad op 15. Vanmiddag in het zuiden en westen toenemende bewolking. En vanavond geleidelijk overal regen. In het weekend wisselvallig en 10 tot 16 graden. Dit was...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 vrijdagmiddag, 4 minuten over de klok van 3 uur. Dat betekent dat het weer tijd is voor de Euro Breakdown. Je luistert naar CFM Zandvoort, leuk dat je erbij bent. Iedere vrijdag tot aan 5 uur hoor je hem de 40 heetste hits van Europa. Ik ga ze weer allemaal uh, laten horen. Ik heb ze op een rijtje gezet en ik ga ze laten horen. 19 stijgers alweer in de 19e jaargang van de Euro Breakdown. Aflevering 38 van 9 oktober trouwens. 19 stijgers dus, maar één blijven deze week. Dan hebben we nog 17 dalers. En daar hebben we drie platen over. En dat zijn drie platen die deze week helemaal nieuw binnenkomen in de lijst van Europa. Ik denk dat er ook drie platen eruit zijn gegaan. Love takes over David Guetta, Kelly Rowland na 18 weken. Hier Raymond en de Pushkiddles met Yeo na 17. En 13 weken lang Green Day met 21 Guns. Ook hun verdwijnen uit de lijst. Snel stijgen, dat is Edward Maya en Vicky Liguan met de Stereo Love. Vorige week kwamen ze binnen, deze week gaan ze al meteen 12 plaatsen omhoog. Shakira met de Sheeboff, zij zakt R12, vorige week stond ze nog in de top 5. Deze week zakt ze dus hard naar beneden, 12 plaatsen in totaal. En Anna Grace, let the feeling go, 16 weken lang en daarmee deze week het langst genoteerd van allemaal in de lijst van Europa. De lijst beginnen we met nummer 39. 15 weken lang drie plaatsen verliet. Dit is Agnes. Breakdown of Vrijdag. Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. Ik naar mijn werk. Dit was de laatste plaat die ik hoorde voor het nieuws van 7 uur vanmorgen. En toen reed ik net op de zeeweg, dus ik hoop dat ze daar niet hebben staan flitsen. Op de een of andere manier gaat je rechterbij toch altijd even wat verder naar beneden met Agnes Release me. Nummer 39 deze week in the Air Breakdown. Die is een nieuw vinden we dan op nummer 38. En die is van Victoria Lot. 12 januari is deze jonge dame geboren. 1991 was het jaartal dat zij ter wereld kwam. De Engelse zangeres, singer-songwriter en actrice. Wij kennen haar natuurlijk beter als Pixie Lot. Lot werd geboren in Kent en later verhuisde ze met haar ouders, broer en zus naar XX. En ging daarna een school volgen in de Italian Conti Academy of Theatres Art in Londen. Tijdens de studietijd acteerde ze in de musical Kitty Kitty Bang Bang. In het Londen. Palladium Theater. En wat ze te zien als Louis van Trap is, uh, von Trapp is uh, Celebrity The Sound of Music op uh, BBC1. Ze werkt mee aan de operavoorstelling Caira van Robert Watson. Deze jonge dame had dus al een hoop gedaan, want op 15-jarige leeftijd werd ze ontdekt door de muziekproducent L.E. Reid. En later tekent ze uh, een platencontract bij Mercury Records voor Europa en Interscope Records voor de Verenigde Staten. De eerste single Mamadou verscheen op 6 juni van 2009. En veroverde bijna meteen een plaats in de hitlijst van Europa. Pixelop met Mamadou, die kennen we natuurlijk allemaal wel. Ik zit even snel te zoeken in de lijst waar ze deze week staat. Het keldert wel. Elf weken lang staat ze ondertussen al in de lijst. De eerste album Turn It Up die wordt verwacht in september van 2009. Ik heb hem nog niet gevonden, maar waarschijnlijk ligt hij heus wel ergens in de schappen ondertussen. Een nieuwe single. Pixielot. Boys and Girls noemt ze de nieuwe single. En ze komt deze week nieuw binnen in de Euro Breakdown. Zij doet dat in één keer op nummer 38. up against the wall Breakdown. 16 weken zij het langsgenoteerd van allemaal. 31 stond zij vorige week nog. Deze week zakt ze wel naar 37. en een keer 6 plaatsen verlies voor haar. Wij gaan verder met de nummer 34. Dat is weer een van de nieuwe binnenkomers van deze week. 7 juli was het zover. De dag waarop alle Sugarbabes fans hebben uitgekeken. Dan mag je het niet echt de comeback noemen, dat uh, werd toch wel stiekem gedaan door iedereen. Het eerste echte comeback album, Catfights en Spotlights, dat flopte namelijk gigantisch. Waardoor de fans dit de echte comeback willen noemen. Dan zouden ze best nog wel eens gelijk in kunnen gaan hebben. De dames sloten een deal met Jay-Z om Amerika te veroveren. En de eerste single maakt ons duidelijk dat dit zeker niet onmogelijk is om te proberen. Waarom de fame in Amsterdam de dames in de urbanschappen heeft staan is voor sommigen altijd een grote vraag geweest tot het horen van de nieuwe single van de Sugarbabes. Het nummer kan zo de Urban Radio op. We horen zelfs een vleugje boom boem pow in het nummer terug. De vraag is: krijgen de, de Sugarbabes de top aan de lijst de sexy met hun single Get Sexy. Deze week komen ze in ieder geval nieuw binnen in Europa. Zij doen dat op nummer 34. Dit zijn de Sugarbabes. De nieuwe single Get Sexy. They say hey sexy. Hey sexy. When I'm dancing in the club, they say hey sexy. Hey sexy. When I'm driving in my car, or I'm standing at the bar, it don't matter where I are. They say hey sexy. Hey sexy. boy, they loving me so much. Silly boy, you can't look but you can't touch. Silly boy, I ain't got no time to talk. Silly boy, just shut up and watch me walk. Cause I'm too sexy in this club Too sexy in this club So sexy it her If you feel sexy in this club They say, hey sexy, hey sexy In a two-piece at the beach, they say, hey sexy, hey sexy And I put me on their arms, so they maximize the charm Cause I'm shining like a star, yeah, I'm so sexy, hey sexy Silly boy, they loving me so much Silly boy, you can't look but you can't touch Silly boy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 Single time, time these boys stop and stare, stare. I'd be a billionaire, yeah, if I had a dime for every single time, time. time these boys stop and stare. stare. I'd be a billionaire. Comeback van de Sugar Babes. Cat Sexy komt deze week binnen op 34. En dat alles in de heetste lijst van Europa. Momenteel is Jordan Sparks nog helemaal hot met haar single Battlefield. Ondertussen staat hij al 11 weken in de Euro Breakdown. Het lijkt er ook sterk op dat zij de winnaar gaat worden van haar eigen gevechtje. De single werd al met 70% gemaakt op Radio 538. Maar wij met The Euro Breakdown gaan liever de grens over. We gaan er op zoek naar de tweede single van Jordan Sparks... En hiervoor is de keuze gevallen op SOS Let The Music Play. En dit keer laat Jordan de ballads en de midtempo's achter zich... en knalt ze op deze heerlijke single. De single neemt ons mee de dansvloer op. En als we het zouden willen, zou deze plaat gewoon de strand... Uh, ja, de tenten niet meer, maar in ieder geval het strand weer helemaal vol krijgen. Het nummer bevat ook nog een klein sammeltje van... Uh, Shannon's Let The Music Play. En die hoor je wel erg mooi terug in de nieuwe single van Jordan Sparks. SOS... Let The Music Play komt deze week binnen op nummer 32 in de heetste lijst van Europa. Single van Jordan Sparks SOS. Let the Music Play. Je hoort hem hier in the Year Right Breakdown. Dat was de nummer 32 en daardoor hebben wij mooi even de tijd om achterom te kijken naar wat we dan allemaal gehad hebben. Kings of Leon Notions 12 weken in de lijst zakket van 35 naar 40. Agnes release me 15 weken in de lijst. Zak van 36 naar 39. Pixelot met boys and girls nieuw binnen op 38. Anna Grace, Let the Feeling Go, 16 weken in de lijst, daarmee het langst genoteerd van allemaal. Ze zakt wel van 31 naar 37. Pitbull, I Know You Want Me, 15 weken in de lijst, 3 plaatsen vlees naar 36. And the Killers, The World We Live In, zakken van 30 naar 35 in hun 13e week. Sugar Babes, Cat Sexy, komen nieuw binnen op 34. Flowrider White Gordon met Sugar staan nu 15 weken in de lijst, zakken van 25 naar 33. Jordan Sparks, hoorde Net, SOS, Let the Music Play, nieuw binnen dus op 32. Alicia Dixon met Breed Slow staat 13 weken in de lijst en zakt van 24 naar 31. De nummer 30 is er dan voor uh, Carrie Underwood. Cowboy Casanova kwam vorige week binnen op 38 en stijgt deze week in één keer acht plaatsen omhoog en komt dus terecht op nummer 30. Waarschijnlijk de enige country zangeres die ooit zo'n uh, toch wel pop nummer gemaakt heeft. Met Cowboy Kess over staat ze deze week op nummer 30. ZFM Westkust weerbericht. Vandaag profiteren we van het hoge drukgebied boven Denemarken. Daardoor zijn er flinke periodes met zon. De loop van de dag komt vanuit het zuidwesten wel een storing naar bij En daardoor neemt het geleidelijk in bewolking wat toe. Het blijft nog wel droog en de temperatuur loopt op naar een maxima van 14 graden. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is overwegend matig van kracht. Vanavond en de komende nacht krijgen we dan nog meer met die storingen te maken. Daardoor heeft de bewolking inderdaad overhand. Dan valt er wel enige tijd wat regen en de temperatuur daalt dan naar een graadje of 9. En er waait een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen heeft de bewolking de hele dag de overhand. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog en de wind wijdt uit het westen tot noordwesten is zwak tot hooguitmatig van kracht. De temperatuur morgen zal ook zo rond de 14 graden liggen. Zaterdagavond, zondagnacht is het bewolkt maar droog. De temperatuur daalt ook naar een graad of 9 en er waait een overwegend matige zuidwestelijke wind. Zondag krijgen we weer met een storing te maken en daardoor heeft de wolking weer de overhand. Er valt af en toe wat regen en de wind waait eerst uit het zuiden tot zuidwesten, maar later draait die toch naar het noordwesten. De nacht naar maandag hebben we dan weer een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. blijft wel droog, de temperatuur daalt naar 9 graden. De wind wijdt uit het noordwesten en is overland vrij krachtig met de kracht van 5. Aan zee kan hij zelfs de kracht 7 halen. Maandag heeft ook de bewolking in de overhand en valt er wat lichte regen. Stond van zaken op de weg. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Diemen en Muidenberg. Al daar staat 2 kilometer file. Op de A10 de ring van Amsterdam. Kloe Koenplein richting Watergraasmeer. Tussen Osdorp en Oudzuid daar 2 kilometer. Op diezelfde ring maar dan de Nieuwmeerrichting Koenplein. Tussen Geusveld en knooppunt Koenplein. Daar staat nog een dieptepunt van 3 kilometer achter elkaar. Het ritme van C van Dam. Dit is de Ian Carey Project met hun single Catch Shaky. Gaan ze vijf plaatsen omhoog? Zometeen hoor je de single van The Colbert Your Leaf, Holy For You. Twaalf weken in de lijst en zij zitten zitten blijven op nummer 26. Like Baby, like it is, like Don't be such a slave to your brother. Them fellas run around. Hey, no exit from the dance floor, so the boys want more. Hey, she got that fire in the dance now, make them fellas run around. My, name. get up my hey. way everybody, see that? Hey, no exit from the dance floor, so the boys want more. What it I? Let's go, my damn, let's She go. I popping like it, dropping that birthday cake. Got a candle, need to blow that crazy flame. Away. Now take my red, black card and my jewelry. Shotty, it, it's cool like the fire. 9-1-1 in Amerika. Sean Kingston is fire on the dance floors, burning on the dance floor. Oftewel, fire burning. Oftewel, drie weken in de lijst. 29 vorige week, deze week zes plaatsen omhoog naar 23. Daarvoor, de Colby Clay Falling for You. 12 weken in de lijst, blijf staan op 26. Ik zei het aan het begin al, we hebben maar één zitten blijven. Dus dat was deze. Die in Project, Get Shaky, hoorde die ook nog. 32 vorige week, 27 deze week. Dus in de tweede week toch weer 5 plaatsen omhoog. Dan gaan we gaan verder met een ander die er pas twee weken in staat. Edward Maya. Samen met Vicky Ligula. Hebben ze een nummer gemaakt, dat noemen ze Stereo Love. Vorige week nieuw binnen op 34. Deze week 12 plaatsen omhoog. De snelste stijger van deze week... Is van Edward Maya en die heet Stereo Love en die hoor je nu op 22 in de Euro Breakdown. Whitney Houston, een million dollar bill. Van 27 gaat zij in haar derde week omhoog naar nummer 21. Een plaat die je morgen tussen 2 en 5 zeker nog een keer voorbij zal horen komen. Tijdens Sanford op zaterdag. Nummer 30 is deze week voor Carrie on the Root. Met Cowboy. Cowboy and Over staat ze nu twee weken in de lijst. 38 vorige week. Deze week omhoog naar nummer 30. Cascade Evacuated Dance Floor, 13 weken in de lijst, 28 vorige week, deze week zak ze naar 29. Smee Denters, Oude Heer, 13 weken in de lijst, 23 vorige week, nu zak het naar 28. De Ian Carry Project, Cat Shaky, in de tweede week gaan ze van 32 omhoog naar 27. Colby Calais, Falling For You, blijft staan op 26 in haar 12e week. En Jordan Sparks met Battlefield staat nu 11 weken in de lijst, 18 vorige week, deze week zak het naar 25. Pixie Lott met Mamadou. Elf week in de lijst van 15 het naar nummer 24. En nummer 23 is er voor Sean Kingston. Fireburning. Zes plaatsen winst in de derde week. Onze Roemeense Edward Maya met Serial Love in zijn tweede week omhoog van 34 naar 22. En Whitney Houston hoor je Million Dollar Bill gaat van 27 naar 21 in de derde week. Ook drie weken in de lijst Robbie Williams met Boris. Vorige week stond hij nog op 22. Deze week twee plaatsen omhoog naar nummer 20.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 I'm just in the cemetery, and that's the way it's gonna be. Dying.